In Gelderland is een man gearresteerd voor het stelen van negen auto's. De dakloze man van 46 ging naar autodealers... met steeds een ander vervalst rijbewijs... en vroeg of hij een proefrit mocht maken. Hij bracht de auto nooit meer terug. Die truc haalde hij uit sinds januari... in negen plaatsen in Brabant, Gelderland en Noord-Limburg. De autodief blijft nog zeker drie maanden vastzitten.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 De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Gratum, 6 kilometer. En op de A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Maasbergen, 9 kilometer. Ademhalen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. Bent u regelmatig benauwd? Hoest u veel?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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. Vanavond de gast Anton Zijdeveld. Hij is emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam. Hij was overigens ook gastprofessor in Montreal, Osaka, München. En hij is columnist van het financiële dagblad. U kent hem misschien, want hij schreef het uh, alomgeprezen en spraakmakende essay Populisme als politiek drijfzand. En ook nog het boek Lof der Twijfel. En dat schreef hij met een Amerikaanse collega. Maar nou, we gaan het vanavond hebben. Welkom. We gaan het vanavond hebben. over Waarom wij lachen over de grap, de spot en de oorsprong van humor. En dan ook in alle maatschappelijke geledingen. Dus politiek zal eigenlijk ook wel langskomen, denk ik. Ja, dat zeker. Ja. Dat, dat, ja. dat, dat, dat, ja. dat gaat het niet op, erg op dit moment niet. Dat het humoristisch is, maar... Nee, maar we maar... kunnen het misschien straks wel hebben ja. over... Uh, in Amerika is dat een traditie, hè? Ja. Dat was met ja. Obama ook ja, dit jaar. Ja, heeft onlangs... Ja. Dat is één dag waarop de president... Ja. Ja, een, een, een soort show opvoert met journalisten. En dan, uh, ja, de draak steekt ook met zichzelf. Maar dan ook met bepaalde mensen. Zo, Obama heeft de draak uh, gestoken met... Uh uh, kom, weet die multimiljonair, uh, die... die uh, kom, weet die nou? Uh, ja, de, uh, die, Donald, Donald Trump. Uh, Trump, Trump. Die, en, die, uh, die, uh, die, die uh, vroeg van, is het nou wel een echte Amerikaan, die ja, uh, Obama? En ja, toen, ja, heeft, ja. Toen, heeft, uh, toen mocht hij grappen maken over, uh, over hem. Geen ja, dag. Ja, ja, precies. En dat Witte Huis dan een soort gokhuis zou worden. Uh, ja, uh -huh. uh, ook met beelden. En, ja, Trump was... He was not amused. So. Maar dat is ook de bedoeling dat van die is de dag. Bedoeling. Um, religie en humor, daar gaan ja. we het ook over hebben. Um, humor en gezondheid. Ja. Humor en huilen. Eh, lachen en huilen. Lachen, lachen, en, huilen. Dat... lachen en huilen ook. Ja. Het is onuitputtelijk. Maar ja, laten we, ja, laten we ja. gewoon beginnen met, uh, met, een, uh, met een grap. Ik overval je er misschien mee, maar eigenlijk ook niet, denk ik. Je hebt tenslotte het boek gemaakt... Vertel een grap die niet in het boek staat. Oké, okay. um, die, die vind ik zelf... Het is geen dijenkletser, hè. dat moet ik mee oppassen, maar, Nou ja, zit uh, mensen wel... in de auto nu, weet je ja, wel. Onderweg okay, dus okay, is het ook dus gevaarlijk. Je dus moet ook niet echt een echt schater uitbarsten. Het stuurrecht houden. Nee, uh, dat was een, uh, ik, een grap die ik in New York heb opgepikt. Uh, er was een, de priester liep door de grote kathedraal op de Fifth Avenue uh, in uh, Manhattan. En die liep daar door zijn kerk. En die ziet ineens Jezus lopen. En met de... Met de de krans boven zijn hoofd, de stralenkrans en de tekens, de stigmata heet dat, van de kruising in de handen en de voeten. Dat was duidelijk, dat was de heer. En hij schrikt zich wezenloos en belt onmiddellijk de aartsbisschop van New York op, kardinaal. En hij zegt, kardinaal, eminentie, luister nou toch eens, u zult het niet geloven, maar de heer is gekeerd En hij loopt op en neer in onze kathedraal op het middenpad. Hij zei, nou dat geloof ik niet, dat moet ik zien. En de kardinaal laat zijn auto voorkomen, die race naar de, naar de kathedraal toe. En de kardinaal komt daar binnen en die ziet daar inderdaad de heer lopen op en neer op het middenpad van de kathedraal. En hij belt onmiddellijk de chief executive officer van zijn organisatie, de paus in Rome. En zegt, heilige vader, um, u zult niet geloven, maar de heer is weergekeerd en die loopt hier in New York, in de kathedraal, in mijn kathedraal, in het middenpad, op en neer. En dat is echt, echt, de heer, ik, dat is on, onlogenbaar. Wat moet ik doen, heilige vader, zeg me maar wat ik moet doen. Waarop de heilige vader zegt, luister, doe alsof je druk hebt. <laughs> doe alsof je druk hebt. <laughs> dat is natuurlijk een, ja, een beetje een trieste grap ook. Hè, de, ook in Amerika lopen de kerken leeg. Uh, en yeah, doe alsof je druk hebt. In het Engels is de punchline, is act, by all means, act busy. Maar wat het mooie van deze grap is, je zegt al, het is, het is een hele onderkoelde grap, ja. is de zelfspot die erin ja, zit. Ja, er zit zelfspot in, ja. Want het, ik hoorde het ook van een priester die het mij vertelde. En dat is op zich... Ja. Ik, ik, ik wil ja. dadelijk even naar de oorsprong ja. van, je, van, je, van, je, van je fascinatie als socioloog ja. voor, uh, voor humor. Maar die, maar die zelfspot, die is belangrijk. Er, is ook, er staat ook een Joodse grap in het begin. Ja. In, van die moeder die over haar zoon uh, opschept. Ja. Vertel die ook maar even. O oh ja, dat zijn uh, drie, drie Joodse dames die... Uh, we blijven niet moppen. Uh, tappen, nee, nee, hoor. nee Maak, Maar deze... deze... Hoor, die is wel nee. heel mooi, ja. Trouwens, ja, eentje die ik nog mooier vind. Nee, Oké. Okay, die drie, dames. Goed, die drie dames zitten op het strand in, in uh, Miami uh, en uh, die zitten op te scheppen over hun zoon. De een zegt, nou mijn zoon is uh, advocaat en uh, een heel, heel, heel belangrijke baan en die verdient 180.000 uh, dollar per jaar. En de ander zegt, uh, nou mijn specialist en die verdient het dubbele daarvan. En, de derde, het, en die derde zit er een beetje, een beetje bedeesd bij. En ze vragen haar, wat, wat doet jouw zoon? Ja, zegt hij, mijn zoon is een rabbi en die verdient 30.000 per jaar. Nou, wat is dat nou voor een baan voor een, mooie, voor een leuke Joodse jongen? Maar, ja... De spot, zelfspot is hier... He, dus de, dat, dat, dat dus de, de geassimileerde joden alleen nog maar uitzien op rijk worden... en succes maken in de samenleving. En het idee van, uh, van de godsdienst, he, de, de, de ernst van de godsdienst het belang van de godsdienst uit de verliezen. Uh -huh. Het is dus een kritiek op, het, op de, as, de assimilatie hè, van Joden in de Amerikaanse samenleving. En dan heb je ook de Joodse graf van de moeder die zegt... Ja, mijn zoon houdt zoveel van, van mij, die zit bij de psychiater elke ja. dag anderhalf uur... en dan heeft hij het alleen maar over mij. Ja, precies, ja. Ook weer ja. zelfspot. Ja. Ja. Ja. En een mooie vind ik, die vond ik bij Hanna Arendt, die staat wel in het boek... Ik heb niet gezegd bij Hanna Arendt, maar in haar boek over, over, uh, over het totalitaire systeem... heeft Hanna Arendt een prachtige grap. Dat was een antisemiet die praat met een Jood. En die antisemiet die zegt tegen de Jood... Uh, de oorzaak van de Tweede Wereldoorlog, dat, komt, dat zijn de Joden. Die hebben de, orde, de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Ja, zegt de Jood, en de fietsers. En de fietsers? Hoezo de fietsers? Zegt hij dan, hoezo de Joden? Het zijn een hele onderkoelde grappen, ja, hè? Ja, daar hou ik van. Ja. We kunnen het er straks over hebben wat ja. er met de onderkoelde grap deze dagen ja. gebeurd is. Maar ja. eerst, de oorsprong van de humor. Ja. Jouw fascinatie daarvoor als socioloog. Wanneer is die begonnen? Ja, dat is heel lang al. Uh, dat ik eigenlijk altijd als ja, een beetje een vervelende eigenschap. Als socioloog, dan kijk je naar gedrag. Hè? En dan, waarom doen mensen dat, wat ze doen? En dan heb ik wel eens. Uh, ik lach graag zelf. Ik, ik vind humor ook wel fijn. Maar in toenemende mate, toen ik meer socioloog werd, ging ik ook. De vraag is, de, waarom lachen mensen eigenlijk? En dan, dan werd iemand maakte een mop. En, en dan ging die mop analyseren geestelijk. Van, van, hoe zit die mop in elkaar? En waarom lachen de mensen nou? Dus dat fascineerde me. En toen zat ik een keer televisie te kijken in Amerika in New York, uh, in de jaren 60, medio jaren 60. En er was een, een, een zo sitcom, hè, dat is zo'n zo, zo, zo grapprogramma, zo'n leuk programma. Dus uh, leuk. En er wordt, er wordt ook het lachen wordt, uh, wordt ook uitgezonden. Hè, dus je hoeft ook niet zelf meer te lachen. Het is Cant uh, laughter dat heet dat, lachen in blik, ja. he, in geblikte lachen. En er was een, uh, een, een troep soldaten die marcheerden in, in, in slagorde. En. Uh, er werd geschreeuwd door de officier dat ze rechts om moeten slaan. En één slemiel, zo'n sloom, rare man, die sloeg linksaf. En die gooide de hele boel in de war. En dat vond ik buitengewoon geestig. Hè? Dat is een beetje zo'n Chaplin-effect. Chaplin doet dat ook heel vaak. En dus het, het, de verwachting is dat dat dus zo'n machine doorloopt. En dan zie je ineens dat die machine in de war gestuurd wordt door zo'n slemiel. En toen dacht ik, ja, waarom is dat echt grappig? En dat is... Voor mij was dat het begin om dat te gaan analyseren. Om te zeggen, je hebt uh, verwachtingen die uh, erg vaststaan. Uh, je denkt, het gaat die kant op. En dan zie je in de humor, wordt daar een spelletje mee gespeeld. En dan wordt het onverwachte wordt ineens mogelijk gemaakt. Hè? Dus het onmogelijk wordt mogelijk gemaakt. Dan staat er chaos. En het lachen is dan een soort ontlading... Maar is ook een definitie van de situatie. Dus dat lachen zegt dan ook, dit is grappig. Dit is humoristisch. Uh -huh. En dat is erg belangrijk. Dus dan was voor mij het lachen de taal van de humor. als een metafoor natuurlijk, maar de taal van de humor. Bijvoorbeeld als een cabaretier voor een zaal staat... Uh, en zijn grappen staat te vertellen en niemand lacht. Dan valt de humor dood. Dan is er geen humor. Ja, dan, dat is het ergste wat er is. Dan heb je wel eens bij een voorstelling gezeten waar dat gebeurde? Nee, nee maar ik heb wel uh, van Joep van Heck heeft een keer verteld dat hij heel aan het begin van zijn carrière wel eens zo voor, voor, voor uh, organisaties moest optreden die een uitje hadden. En dan gingen ze met elkaar grappen zitten maken. En dat is verschrikkelijk, kun je net zo goed inpakken. Ja, dan ben je nou, klaar. Nog erger is natuurlijk als iemand op gaat staan en zegt: Nou, dat is leuk. Ja. Dan, dan, dan, is het, dan, dan, dan ben je is weg, ook weg. kun je inpakken. Wat is, wat is, uh, als we, laten, we, laten we Darwin er eens bij halen. Ja. De, de, dus de, de, wat is de biologische uh, uh, oorsprong van het uh, lachen? Dat, of weet ik niet. dat weet ik niet. Maar de evolutionaire? Ja, dat weet ik niet. Nee? Nee. Ik heb wel één hypothese van een meneer, een psycholoog... die dat in de jaren twintig al geschreven heeft. Dat hij zegt dat het waarschijnlijk helemaal het begin was... Uh, toen, toen uh, de mensen nog niet... Uh, echt er nog, nog uh, zeg maar de natuur in moesten uh, met grote gevaar om eten te verzamelen enzovoorts. En, en, en de omgeving heel gevaarlijk was. Uh, dat ook andere stammen je konden aanvallen en zo. Dus het waren gevaarlijke situaties daarbuiten. En, uh, en dan zegt hij dat, dat er een signaal geweest moet zijn van het, het gevaar is geweken. Maak je maar niet druk. Het is, het, het is, het is goed. En dat moet een lachend... Dat is zijn hypothese, Want we zijn er niet bij geweest natuurlijk. Maar dat nee. zal, het zal waarschijnlijk een soort lachen geweest zijn van... nou, nu is het wel goed. Nu is het veilig. Ja, nu is het veilig. En dat, dat is dus, dat zou, dat zou je kunnen zeggen, dat daarmee de oorsprong van, uh, van, van het lachen. Ja, dat betekent dus lachen als bindend middel ja, ja, van precies. de groep. Ja, ja. ja, precies. En dat heeft natuurlijk een dubbel, dubbele betekenis, want uh, het bindt... De groep samen, maar het, het sluit in, maar het sluit ook uit. Ja, want wie was het ook alweer. Daar ga ik jezelf zitten over horen terwijl jij die boek toch <laughs> hebt gemaakt. Ik praat over eens in brands met boeken met Anton Zeidenveel, socioloog. Over waarom wij lachen. Wie was ook alweer de man die zei. luister, het lachen is altijd het lachen van een groep en sluit ze ook uit. Ja. Uh, nou, dat, dat is wel heel oud. Uh, lachen is uitlachen, lachen is agressief. Humor is agressief per H definitie. Humor is agressief per definitie? definitie. Wie was dat? dat? Dat kwam je al bij Plato tegen. Ja, heel, heel vroeg al. En, en dat heeft Hobbes overgenomen. En in uh, zekere zin toch ook wat Freud. Dat, uh, agressietheorie van Freud. Ja. Zit in humor zit altijd agressie. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Daar ga ik tegenin. Mijn stelling is... Natuurlijk kan het agressief zijn. En heel vaak is het agressief. Maar niet alle humor is agressief. En uh, het kan ook, ook, ook gewoon sociaal ontspannend zijn. En, en uh, het is een. Ik, ja, ik noem het eigenlijk het spelen met betekenis en waarden en normen. Hè. De navolging van het prachtige boek van uh, Huizinga, Homo Ludens... Hè, de spelende mens, ja. waarin Huizinga uiteenzet dat uh, niet alleen kinderen spelen... wij volwassenen spelen ook, met ceremonies en optochten en toestanden en zo. Ook in onze beroep spelen we natuurlijk toneel. Het is Shakespeare al gezien, dat in de samenleving spelen we rollen... zijn we toneel aan het spelen. En het is spel... En dat is mijn stelling dat je dus in humor een speler hebt met vaststaande betekenissen hè, in de taal, uh -huh. maar nog belangrijker wellicht ook uh, met uh, vaststaande waarden en normen. En daar wordt een spelletje mee gespeeld. Boven wordt onder, onder wordt boven, links wordt rechts, rechts wordt links, goed wordt slecht, hè, kwaad, kwaad wordt goed. Mooi wordt lelijk, lelijk wordt het allemaal door elkaar. Maar het vaak is vaak een tegenstelling. Dat is, is, want we begonnen net met, met, met, met, die, met die dag in de Amerikaanse politiek. Ja. Met Obama. He, ja. Die dan echt eventjes als een nar, ja. bij wijze van spreken... Ja. Ja. Uh, zijn opponenten mag aanvallen. Eén ja. dag. Ja. Ja. Ja. ja, dat moet u natuurlijk niet verder doen. Dat moet niet als je, als je, als je, als je ergens, dat moet er geen rol van gaan als, als, als je strijd moet leveren. Maar gewoon voor die ene dag. Over narren gesproken. Want dan wil ik toch even... Want je hebt ooit een, st een studie over de, ja. over de NAR gemaakt ja, ook, hè? Ja, ja. Wat is een NAR? Een NAR, uh, heel vaak wordt dat, uh, wordt dat psychiatrisch uitgelegd... dat ja. het een beetje gestoord iemand is. Uh, volgens mij is een, een NAR iemand die uh, uh, heel bewust uh, met uh, betekenissen speelt. Wat wij in onze burgerlijke samenleving uh, voor normaal en goed... een en normaal gedrag noemen, daar gaan zij... Daar wijken zij van af. Ja. En daar spelen ze mee. En het is. Uh, ik heb t, dat boek genoemd uh, over narren en hun gespiegelde werkelijkheid. Met het idee van uh, Alice in Wonderland. Die gaat in een spiegel in en dan wordt, draait alles om. Alles wordt tegengeplaatst. En dan hadden zie de... je dus die narren, die zie je dus in zo'n spiegelwerkelijkheid zitten. Maar in de, bij narren moet je denken aan de middeleeuwse hoven. Waar, ja, waar de koningen, ja, de, ja, de, de, de vorsten, hadden hofnarren. Ja, maar je had ook. Grote, uh, belangrijke families. Die hadden ook hun familienar. Dat kwam toen al voor. Wat deed, deed zo'n familienar? Uh, die uh, was eigenlijk uh, uh, was de bedoeling. A, uh, de koning had een hofnar. Dus wij willen deftig doen en wij hebben ook een nar. Ja, ja, gewoon status. Uh, je status. status. Het was een status. En die nam je dan mee en die moest overal grappen maken. Met name over, over omstanders. En mensen die met zeer veel egarisch behandeld werden, gingen daar een spel mee spelen. Ja. En die, die, die trad niet met egaars, maar Zijn buiten gewoon irritante mensen. Ja, maar ook om de druk van de ketel te halen. De druk van de ketel. Maar ook, een... ook grappen over de vorst zelf nemen. Deze vorst, dat is echt een... Uh, ja. Je hoofd ligt er zo af. Ja, maar zo ernstig was het niet. Het was, het was eigenlijk veel meer... Uh, grappen maken met, uh, met, uh, met de vorst. Hè. Dan werd er gewoon... Uh, op, uh, op uh, voornaambasis... werd, werd gediscussieerd. Uh -huh. Dus uh, de vorst zat op zijn troon... en daarna zat op zijn aan zijn voeten en die maakte allerlei grappen. En, maar nou, het gemene daarvan is... dat dat niet... een soort van democratisch instituut was... bij afwezigheid van kritiek op de koning... kon de dat doen. Nee, dat helemaal nee, nee. Niet zo. Want dat denkt iedereen. Dat is veel te simplistisch. Het was... Uh, in mijn studie heb ik toch ontdekt... Dat de, uh, dat de kritiek die hij uitoefende op de koning... die zou eigenlijk iedereen wel willen maken. Maar ze, ze mochten hem niet maken... en ze moesten nog lachen ook. He, ze moesten lachen. Ja. Dat was, het was een vernedering eigenlijk van, van de rest van het hof. En, het, en eh, dat was ook interessant. Zo, hoe absolutistischer die vorsten werden. Hoe eenzamer ze werden. En ze konden dus eh, hovelingen om hem heen niet vertrouwen. Dat, was, eh, dat, uh -huh. dat waren gevaarlijke lieden. Die wilden ja. ook macht. En, en die speelden ook achter zijn rug om spelletjes. En de hof die, die verklikte dat aan de koning. Die liep door het hof. En die, ho die hoorde van alles. Het was een soort spion. En die vertelde de koning wat er allemaal gebeurde. Je hebt een nar gekend, hè? Want dat, ja. Dat, ja, dat vind ik ja. toch, dat is toch. In dit, in dit verband vind, vind ik dat even interessant om te horen. Ja. Dat, was in, dat was in. In Wenen, en daar. huis van mijn schoonouders, ja. Dat was, en, een, dat was, een, dat was een welgestelde uh, familie. Een spe, specialistenfamilie, ja. En, en die hadden een nar. Ja, ja, dat was Peppy. Ik heb een boek ook aan hem opgedragen. Ik was ook bang voor hem. Ik zie nu, nu, ziet, nu, nu, nu, nu zie ik opeens Peppy. Wanneer speelt zich dit af? Uh, Peppy was uh, uh, van uh, 45 af na de oorlog. En uh, die is in de jaren zeventig gestorven. En, maar ik uh, zie nu iemand met rinkelende sloffen. Nee, nee, nee. Maar hij het ging om de rol die die speelde. Ja en, ja, en hij had altijd een, een gek pak aan. En die liep door de straat. En dan uh, herkende de de katholieke mis uit zijn hoofd. En, droeg, en dan celebreerde hij de mis voor vuilnisbakken. <laughs> stond hij op straat bij een vuilnisbak... stond hij de mis te celebreren. Met kinderen die om hem heen stonden. Die vonden dat fantastisch. Maar hij wist en, wat hij aan het doen was. Oh ja. Oh ja, oh ja. Dus echt een nar. Ja. ja. En, en, hij bes en, en, en hij wist wat hij deed. En... en uh, ja, hij, uh, hij maakt ook, ook, ook grappen voor mensen die dus, uh, die dus status hadden. Uh, dus die, jij, die... daar, jij zit daar aan tafel bij die familie? Je bent, ja. je bent, je bent, ja. Was je al ingetrouwd toen? Ja, was getrouwd. Ja. En toen werd ik voorgesteld. We woonden in Wenen. En de geleerde, dan geleerde man. New York. Ja? En we kwamen met New York. Mijn vrouw en ik zijn in New York getrouwd. Maar dan kwamen we in Wenen. En dan, werd, en dan kwam de professor, de nieuwe schoonzoon en zo. En die kwam, uh, werd voorgesteld aan, uh, aan de elite van de samenleving. We zaten daar in een kamer. Ik had nooit vergeten. Uh, en ik vond het een beetje onaangenaam allemaal, maar uh, uh, dan, werd, dan werd ik dus echt als de, de grote professor en zo, de mooie schoonzoon. En, en ineens komt Peppy binnen en die uh, houdt alsof hij een preek stond, dan met zijn handen op zijn dikke buik. Alsof hij stond te preken, vertelde hij dat hij een ongelofelijke massa weer, wederom, een ongelofelijke massa stof onder het bed van de herprofessor had gevonden. Nou, de mensen dat allemaal te giechelen en te lachen. En mijn schoonmoeder was de enige die hem aankon. En die zei, maak dat je wegkomt. <laughs> die, maar het is die stuurde wel, hem weg. Het is heel, en, heel wonder, wonderlijk als je daarover nadenkt. Ja, ja, ja. Die, die, nars, die, zijn, die zijn dus. Hè, dit ja. was een, echt een geïnstitutionaliseerde, ja. maar die zijn weg. Ja, die zijn weg. Ja, en dit, dit komt ook niet meer voor. Het is, het is, het is, een, het is een oude, bijna een ouderwets fenomeen. Het was overigens wel tragisch. Hij was wel, hij had als kind had hij hersenvliesontsteking gehad. Dus hij, dat, hij was euh, zwak begraafd, zeg maar. Uh -huh. Maar wel slim. heel wat was, wat was En nou... toen is hij, Ja, maar dat is heel, heel interessant. Ja? Toen uh, werd in de oorlog. Werd duidelijk dat uh, geesteszieken. die werden in een inrichting gestopt. en vandaar vernietigd. om het rotwoord te gebruiken. Die werden omgebracht in het naziregime. En die moeder heeft toen. Uh, hem. Uh, die moeder werkte in huizen als werkster. en die heeft hem meegenomen. omdat hij zo zwaar was en dik. om zware dingen voor haar te tillen. En die heeft toen. bij de, uh, bij de Duitsers voor elkaar gekregen. dat hij niet naar zo'n inrichting hoefde, dat hij dus niet geïnstitutionaliseerd worden, want zij kon hem niet missen. Maar ze heeft toen hem een narrenrol aange, aangemeten. Ze heeft gewoon gezegd van, van, doe maar wat gek op straat en zo. Ja, dat is toch een wond. Als je en erover... toen is hij dus, in die rol ja. is hij groot geworden. En toen kwamen de Russen, na de oorlog kwamen de Russen... en die hebben hem gearresteerd, want toen had hij in een... Uh, hij kon helemaal niet tegen sterke drank. En toen hadden Russische soldaten hadden in een café hadden hem uh, te veel wijn gegeven. En toen begon hij de boek kort in klein te slaan. En die hebben hem gearresteerd. En die hebben hem naar de, de inrichting gestuurd. Hij is en, tragisch en aan zijn gekomen. Die, en toen heeft die moeder, nee, die moeder heeft hem er weer uitgehaald. En heeft hem toen helemaal als zot, als nar, ja. laten optreden. En die mocht dan bij mijn schoonhouders mocht dan wat zware klusjes doen en zo. En daar werd hij nee, voor betaald. Als we er nu over nadenken. Het ja, interessante is, ja? even, mag ik even aanmaken, ja. Want het is een heel interessant einde van de man. Toen is die moeder overleden. En toen was er een mevrouw in, in, het, uh, in het flatgebouw. En die ging, die ging uh, uh, uh, Peppi weer normaal maken. En die kocht een pak voor hem. Een driedelig pak. En die leerde hem eten met mes en vork. Maar hij had, had met zijn handen. Die leerde hem en die, toen is hij helemaal weggekwijnd. Dus hij op een goed moment is hij gestorven. En de artsen wisten niet waaraan hij dood is gegaan. Dat was on, on, on, onbegrijpelijk. Hij is gewoon weggekwijnd. Omdat hij uit die rol werd gehaald. Hij moest een normale burgerlijke jongen worden. Dat is dramatisch. Maar als je nou nadenkt. Hè, dit, is een, dit is een verbijsterend verhaal ja, om te ja. horen ook. Want als je nadenkt over. He, ik zal dadelijk de sprong terugmaken in je ja. boek... naar bijvoorbeeld uh, nou, religie en, en, ja. en, en narredom. Ja. Hè, dagen waarop, uh, waarop je dan narig ja. gedraagt. En dan denkt iedereen van... ja, nee, dat snappen we wel. Met carnaval, ja, carnaval en zo carnaval heb je dat ja. ook. Ja. Maar dit is dus iets wat zich in een, in een familie voltrekt. Ja. waar zo iemand is. in een samenleving. En in een stad. samenleving, ja. in een stad. Ja. En de vraag is... Waarom heeft die stad en die familie behoefte aan zo iemand die die rol op zich neemt? Nou, daar hadden ze dus steeds minder behoefte aan. Ja, nee, Hij maar... moest moderniseren. Nee, Hij maar... Moest... nee, maar wacht even. Er is een tijd geweest dat het wel zo was. Dat die behoefte... Wat was dat voor behoefte nee, dan? Was... Nee, nou, het, was, het was entertainment. Het was natuurlijk een droevige tijd. Zeker na de oorlog. En als dan zo'n zo nar op straat. van ons bakken de mist stond voor te dragen, <laughs> He, stond te celebreren. Maar komt het was daar het... vandaan? Ja, dat, was, dat vond, vond men wel grappig. ja. Daar... En het werd ook geduld werd ook geduld. Dat en als is... je als als ze verder maar netjes gedroeg. Uh, in de zin van dat hij niet seksueel rare dingen deed. Dan, maar uh, dus eigenlijk is dat niets anders dan kritiek hebben. ogenschijnlijk kritiek hebben op het instituut. Op, ja. op dat het instituut in nog meer kan gloriëren dan ja, het al weet. Wel. Ja, dat is precies. het, hè? Ja, dat is het. Ja, ja. Ik ja. zei net uh, in je boek heb je het ook over. Uh, dat is met Pasen. Dat is, ja, dat is... de Paaslag. De, pa de Paaslag. Ja. Weekend. Nou, ik heb ja, altijd de neiging om er wel een quiz van te maken. Daar ja. moet ik toch eens mee ophouden. Maar weekend de wat is de paaslag? Ja, de Riesus Paschalis. Ja. Nou, dat was, in de middeleeuwen was dus... Een, uh, bij met Pasen kreeg je de viering van... Uh, Eerst Goede Vrijdag de dood van Christus. En dan met Pasen opstanding. En dan was, dan was het de gewoonte om dan kort daarna... preken te houden waarin allerlei grappen gemaakt werden. Gewoon, en dan moest de gemeente lachen... En er werden vooral grappen gemaakt over de duivel. Want die had natuurlijk verloren. Jezus was uit de dood opgestaan. Ja. En de dood, dat is iets van de duivel. He, dus die was, uh, Jezus was uit de dood opgestaan. Die had de duivel overwonnen, de dood overwonnen. En daar moest hartelijk om gelachen worden. Het was de duivel uitlachen. Daar ging het uiteindelijk om. Maar dat ontaarde natuurlijk helemaal. Die mensen vonden dat zo verschrikkelijk leuk. En die priesters die vonden dat ook wel leuk. Ze luisterden beter naar zijn, naar zijn moppen. En zijn grappige, zo achter, carnavalachtige preken die hij hield. Dat het helemaal ontaarde. Uh -huh. en, uh, en dat het dus op goed cabaret voorstellen werden. Toen is ik weet het niet meer waarom, maar dat is een paus geweest die, het ja, die ja, zei, nou dat op verboden heeft. Die heeft afgelopen. En dat was toch onlangs. Was het ja, toch nee, maar daar moet ik aan denken. Ja, die priester met dat dat heb ik ook in mijn boek vermeld. Die priester die dan tijdens de WK uh, een, een, een doel. Uh, voetbal, ja. Voetbal. Voetbal uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, symbolen en zo. Nee, niet voetbalsymbolen. Die heeft een mis opgedragen. Terwijl iedereen in het oranje was, met oranje bal. Met, ja, en een doel. En een doel. <laughs> ja, ja, maar dat is toch... Dat was een zeer gewaardeerde grap. Maar het is wel verboden. Die man is dus op goed met, uh, een paar aantal weken naar een klooster gestuurd... waar hij zijn zonde moest overdenken. Maar, de, is natuurlijk, ja, maar de grap is natuurlijk wel dat... Jij beschrijft die paaslach die dan... Ja. He, dus de, de, ja. Dat is dan uit die, uit die middeleeuwen. Ja. Op een gegeven moment de paus zegt... Nou is het afgelopen, ja. want... Dat, het loopt uit de hand. Ja. We hebben het nu ja. niet meer onder controle. Nee. Nee. Maar ja, het komt gewoon ook weer terug. Het natuurlijk. komt wel terug. Ja. Zie je dit soort dingen wel vaker terugkomen? Nou ja, ja kijk. Humor is spelen met betekenissen. En dat haalt natuurlijk niet op. Wij zijn spelende mensen. Dat heeft Huizen Graag. is er Prachtig uiteengezet. En uh, dat zit in onze natuur. Om, om, om dingen die we. over het algemeen heel ernstig nemen. daar toch een goed een loopje mee te nemen. En, uh, maar dan, dan doen we het erom gelachen. En op het moment dat de lach verstorven is, treedt de oude orde weer terug. Dat is altijd zo. Dat is bijna altijd zo. Carnaval is natuurlijk ook... Ja, hetzelfde. Uh... Drie dagen, uh, zeg maar, drie dagen uh, pret en, en ja, gein en, enzovoorts. En dan na die drie dagen weer terug naar het normale leven. Het is, even, het is een vakantie. Ja. Het vakantie het is, het is, uit, uit, hoe zit dat in andere culturen? Ook, je komt over de hele wereld voor. Wat, heb je lachrituelen waar je op gestuurd bent... en ja. die, die, die ook waarschijnlijk ook moeilijk te begrijpen zijn? Ja, die zijn of... heel moeilijk te begrijpen. U brouwt dus humor in, buiten, uh, in andere culturen moeilijk te begrijpen. Want je de waarden en normen moet kennen. En de betekenis in de taal, die vaststaan... Kun je dus een voorbeeld, je... voorbeeld geven nou, van waar... Ja? Nee, dat is heel lastig. omdat uh, Ik weet nog wel, toen ik in Amerika kwam als, als student... en het Engels nog niet zo goed beheerste... Dus in 63 ging ik als student naar Amerika... En dan vond ik de zo humorloos. Maar het kwam gewoon ik snapte die humor niet. Ik, uh -huh. ik begreep het niet. En dat is een, dat is een interessante uh, observatie van veel mensen... die in andere culturen komen. Een eerste observatie, want in de huisstuur... ze hebben hier zo weinig gevoel voor humor. Dat komt gewoon omdat je die, die waarden en normen... waarmee gespeeld wordt, die ken je niet. En, dan pas, en je bent pas echt geïntegreerd in de samenleving... als je, ze, als je de, de grappen begrijpt. En nog beter, als je dan mee, aan, mee kunt doen, als je grappen kunt maken. Uh -huh. Ik zit nu trouwens te denken, want ik had het net over andere culturen. Maar wacht even, want we gaan eerst even... Dan mag jij intussen nadenken, uh, Anton. Ja. Dat is een, uh, een, de cultureel antropoloog die, die, die, die je opvoert... en, en de lachrituelen van, uh, van, uh, van elders. Maar eerst ANWB. Er staat nog één file en dat is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en de Afritsoest. zes kilometer door een aanrijding. Alle reistrokken zijn weer vrij. En dat was de ANWB. Ja, ik, ik heb hem. Ja. Je hebt hem ook. Ja, uh, dat, dat is de antropoloog die ik zeer bewonder over. Is Ruth Benedict die heeft prachtige boeken geschreven. Uh, in de officiële antropologie wordt het niet helemaal serieus meegenomen omdat ze te mooi schreef. Het was, het was, dat, uh, dat je dacht van klopt het uh, ja, wel, maar het wel, vertel. Wat, wat, maar wat? dan had ze dus een uh, Patterns of Culture, patronen van cultuur. En dan had ze één cultuur, de Dobu. Dat is een, een klein uh, eilandje in uh, Melanesië. En uh, die... die die leefde eigenlijk zonder humor. En, en uh, als er humor was, dat alleen maar elkaar kapot maken. En haat onderling. En het was een, een, Hun humor was haat. Dat was haat. Het was haat. En dat is een bijna onleefbare situatie. Dat heeft zij ook beschreven. Dat is een, een onleefbare samenleving. Zeker voor haar was het een, een, onbegrijpelijk. En dat. Uh, ja, dat komt bijna niet voor. Dat komt bijna niet voor dat er dus alleen... Ik ben verder geen, voor, geen voor, kan voorbeelden bedenken van culturen... die echt alleen maar, uh, zeg maar uitlachen hebben. En alleen maar haat hebben. En, en alleen maar elkaar kapot maken hebben in, in, in de humor. Uh -huh. Want het is ja, maar heel belangrijk in humor. Het is natuurlijk ook zelf spot... En zelfrelativering, dat is, dat, dat is toch een onderdeel. Niet alleen in de westerse cultuur, is ook een onderdeel. Maar als je het van... hebt over haat en, en, en kapotmaken... je hebt natuurlijk gewoon gradaties in humor. En je hebt dat ja. natuurlijk ook ja. in, in, in bepaalde tijden nou een ander ja, soort tuurlijk, humor dan... Natuurlijk, natuurlijk. Kijk naar de humor uh, van, van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Over joden, dat was verschrikkelijk. Dat was, uh, dat was echt kapotmaken. Dat was echt haathumor. Ja, het ja, was ook... haat. Haat saaien. ja. Ja. Als jij, nou, laat ik daar nog even mee wachten met, het, uh, met, uh, met, met, met hoe, uh, hoe de humor bij ons is uh, veranderd. Nog even een, dat is wel interessant zijstapje. Humor in muziek, dat is, dat is lastig. Ja. Maar je hebt toch een mooi voorbeeld gevonden. Ik heb er een paar, ik weet niet welke je bedoelt. Ik Shostakovich. Wel. Ja, ja. En Bartok. Ja. ja dat, dat. Ik heb dat nog nooit, nooit door een musicoloog... Geanalyseerd gezien. Ongetwijfeld zal een muzikoloog dat ontdekt hebben, maar uh, echt een goede analyse daarvan heb ik niet gedaan. Kijk, uh, Shostakovic uh, schreef uh, tijdens de bezetting van, uh, die vreselijke bezetting van Leningrad, uh, Sint-Petersburg, door de Duitsers, uh, schreef hij een symfonie. Waarin het eerste deel een heel langgerekte mars is. En, uh, en dat met, met zo'n. Zo doe even Duits... boem, boem, boem, boem. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, doe hem ja. even voor. Nou, ja, uh, ja Zo marcheert dat door. En dat duurt eindeloos lang, maar hij doet het heel knap. Waar speelt hij mee en zo? maar dat is een kritiek op de Duitsers. Maar intussen, en daar had hij heel veel succes mee... en dat is uit Leningrad uh, gesmokkeld naar New York... en daar werd het uitgevoerd, de Zevende uh, Sinfonie, en Een enorm succes. En intussen... Was Bartok aan het eind van zijn leven, dat leukemie en uh, lag op sterven en was straatarm. werd ook niet meer gevraagd, want niemand vroeg hem meer om op te treden... want de concerten werden niet meer gegeven tijdens de oorlog... en hij was straatarm. En toen heeft uh, de, de dirigent uh, uh, van de Boston Symphony... schatrijke man, die wilde hem dan toch wel geld geven. En toen zei uh, Bartok, ik wil geen geld ontvangen. Ik wil, dan moet je mij een compositieopdrachten geven. En toen zei nou, ze, uh, de metropolis, uh, die zei jij hebt nooit een symfonie geschreven. Schrijf eens een mooie symfonie. En dat is het concert voor orkest. Een van de mooiste werken uit de 20ste eeuw voor het orkest. Met uh, concert voor orkest dat de onderdelen van het orkest krijgen solo's. En dat is schitterende muziek. Eind, dat is een van de laatste dingen die hij gemaakt heeft, st stervende. Maar dan komt er op een goed moment komt die mars van Shostakovich tevoorschijn... En dat gaat dan wordt er steeds wilder wilder. wil, en dan barst op goed met heel orkest een luid gelach uit, echt in uit, een, een hoog. uitlach, ja. het ja. gehinnik van van trompetten en tuba's, <lacht> en dat is uitlachen van Shostakovich, en dat is natuurlijk nog een ranke neus. Dus iedereen dat hoort van, hé, daar komt Shostakovich, en dan maakt ja, hij dat mekkerende zes, geluid. Ja, ja, ja, maar dan is het natuurlijk wel op zijn bartox. Ja. Dus uh, en dan wordt het opgesweept, opgesweept. opgesweept en dan komt ineens wordt dat uitgelachen, en dat is uitlachen in de muziek. Ik vond dat uh, fascinerend. Iedere keer als ik dat weer hoor, moet ik zelf ook wel herinneren. We gaan dadelijk uh, door met... Uh, nou, we gaan sowieso natuurlijk door met waarom wij lachen. Ik praat overigens in met boeken met Anton Zeideveld. Maar we hebben in dit programma ook de eerste herinnering. En uh, dat is... Je weet ervan. Je, iedereen vertelt zijn eerste herinnering. Daar hoort een muziekje bij. Waarin je niet wordt uitgelachen. Dan luisteren we eerst naar. Eerst na, en daarna vertel jij je eerste herinnering. komt die? De eerste herinnering. Ja, ik, ik was vier jaar, nog voor de oorlog, ik, in Indië. Ik ben in Indië geboren, Nederlands-Indië heette dat toen, en Malang. En dit was in, we woonden toen in, in uh, Kadiri. En dan hadden we in de achtertuin van de buren hadden we een hele grote, uh, onmuurde vijver. Dat was met een muurtje van beton. En dat was een vijver met kikkers enzovoorts. En daar probeerden we die kikkers te pakken als kinderen. Hingen we eroverheen. En toen viel één meisje viel erin. Die kukkelde kuikelde zo voorover in die... En de andere kinderen begonnen met te huilen en te schreeuwen. En dat kind ging onder, kopje onder, en die kwam nog even boven. Die heb ik toen bij de haren gepakt en vervolgens bij haar jurkje... en over die muur heen getrokken. Die heb ik van de verdrinkersdood gered. Dat was een kleine heldendaad en daar werd ik enorm voor geprezen. De buurvrouw die kwam aanrennen. Die was natuurlijk in alle staten. En, uh, ik ben nog nooit in mijn leven zo geprezen als toen. toen, op mijn vierde jaar. En het woord huilen viel. Ja. Nou, kijk, huilen. Ja. Dat is een van de meest interessante dingen in je boek. Dan schrijf je over ja. uh, Plessner. Ja. Die heeft een theorie over huilen en lachen. Ja. En, en, en nou, leg maar uit. Nou, dat is, ja, eigenlijk, Het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. En, maar heel zo, eenvoudig. Maar zo, ja, maar zo ja, mooi. Mooie theorieën zijn ja. altijd eenvoudig. Ja, is dat en, zo? Ja, ja, ja. ja. Waarom ja. zijn mooie theorieën altijd eenvoudig? Uh, omdat, uh, ja, omdat de waarheid eigenlijk op goed moment heel, heel helder is. En, en, en goed begrijpelijk. En... De grote ideeën, ook in de natuurwetenschappen, zijn op goed. Maar de kern, de kern genomen zijn die, zijn die uh, eenvoudig. En dat is eigenlijk de schoonheid daarvan ook, vind ik. Uh -huh. maar van deze theorie is heel interessant. Hij zegt dus dat, je, dat, dat, dat iedereen weet dat, dat huilen en lachen heel dicht bij elkaar ligt na een begrafenis bijvoorbeeld, uh, van een geliefde, wordt er gehuild... maar uh, wordt er ook, ook veel gelachen weer. En mm -hmm. dat is dan een beetje ongemakkelijk verhouding van huilen, lachen, huilen, lachen. En uh, een van de uh, dialogen van Plato, vertelt een van de leerlingen van Socrates... dat hij de laatste dag, het Socrates, aan het eind van de dag moest hij de gifbeker innemen... En toen had hij nog zo'n socratisch gesprek met zijn leerlingen. En die leerling die zegt dan, het was een hele vreemde dag. Op een moment hebben we enorm gelachen. En dan herinneren we, bedachten we dat hij toch aan het eind van de dag dood zou zijn. En we begonnen we weer allemaal te huilen. En dat lachen en huilen liep helemaal druk heen. Dat is een mooie observatie. En, en dat, dat klopt natuurlijk wel. En dan zegt uh, Plessner, die zegt dat uh, eigenlijk de kern van huilen en lachen... is dat er een situatie is waar je niet snel op kunt reageren, een kunt, onbeantwoordbare situatie... en dan weet je niet met de geest wat je moet doen... en dan neemt het lichaam het commando over. Ja. En het lichaam, dan barst je uit in huilen of je barst uit in lachen. En dan zegt hij, wat is dan het verschil? Dan is dat, dat je bij, bij lachen, eh, is het wat objectiever? Heb je toch wat meer afstand als, als, als subject? Heb je wat meer afstand tot waarover gelachen wordt, terwijl bij het huilen dat zit je er helemaal in. Uh -huh. Sympathie, medelijden. Maar het en is dat echt... zit er dus in. Maar dat zijn de momenten waarop je lichaam het over Het lichaam neemt commando over van de geest. Dat uh -huh. vind ik een prachtige. Hoe zit dat met de slappe lach? Ja, dat is, dat is dan helemaal het geval. En dat is uiterst pijnlijk vaak. Dat, dat, dan is het niet meer te stoppen. Ja, jij beschrijft, dat moet of... je even, even... Ja, ik, toch... heb, ik heb zelf je een keer... Je over... je, je, je ja. Hebt, ja, nou ja, nou, de man is er niet bij over wie het gaat, dus ja, vertel nou, het maar. Was een, het was een wetenschappelijk congres in uh, Wenen, een heel duur, duur hotel, Schloss Laudon. En dat was een internationaal congres van sociologen en psychologen. En dat ging over systeemtheorie, waar ik toch niet zo'n sympathie mee heb. Maar goed, en het was allemaal heel, heel, heel, heel indrukwekkend. We hadden een zware lunch gehad met heerlijke witte wijn. Ik had slecht geslapen, ik was moe. Helemaal geen had zin pas... meer in een lezing? Nee, helemaal niet. Nou, dat heb ik... Daar heb ik heel veel last van, overigens, me goed dat hij zei. En, en, uh, uh, en toen was er een Oostenrijkse man. Hij keek ook nog scheel, waar de arme man niks aan kon doen. En die stond uh, een heel verhaal te houden over de systeemtheorie op een... Niveau dat je dan ineens eens het eerste jaar zou verwachten. Op middelbare school zou je er nog gek mee staan. En die had een heel verhaal over systeemtheorie. En dan had, Constant had hij het over de input, de output en de throughput. Dus de input, output en de throughput. Uh -huh. En dat zette hij met een, met een bombarie, bracht hij dat. Terwijl met name die Amerikanen, die zaten elkaar aan te kijken... van waar gaat dit over... En ik kreeg toch de slappe lach. De, de, de situatie, die man dus heel indrukwekkend wilde spreken. Eh, imponeren, uh -huh. imponeren, gedrag. Op een manier die, die buitengewoon kinderachtig was. En dan de reactie van, die, van, zijn, van zijn publiek. Wat hij zelf helemaal niet doorhad. Als, als spreker kijk je naar je publiek. Maar je had hem niet meer onder controle. Of. Ik had hem niet Ik, ik kreeg toch dat. Ik heb nooit meer zo erg gehad. Ik stikte bijna. En je, mag, je kunt natuurlijk niet luid gaan zitten schateren. Nee. Want dat is uitlachen. En ja, het was zo'n deftige ambiance. Dat kon helemaal niet. Maar is het ook niet zo met die slappe lach dat, dat, dat mensen hem soms krijgen? Ik heb wel eens in een trein gezeten. Ja. waarin iemand tegenover ons. er zat iemand tegenover ons die aan iemand begon te vertellen. wat voor uh, ellende die allemaal meegemaakt had de laatste tijd. En ja. we een enorme opsomming. Ja. ja. En wel dusdanig. Ja. dat degene. Ja, je begint ook al. Degene aan wie die het vertelde. die begon ook te grinniken en ja. te hinniken. Ja. En op een gegeven moment zat de hele coupé te hinniken. Ja. Maar ook uit een soort. Ja. Ongemak. Ja, het is, het is heel ongemak. Nee, maar ook ja. omdat, omdat, omdat, ja. omdat het inderdaad verschrikkelijk was wat hij ja. vertelde. Ja. Maar dat je ja. daar geen ja. raad mee weet. Ja, ja. ja. ja het is onbeantwoordbaar. Hè? Maar, maar je kunt natuurlijk niet gaan zitten schateren. Dus dan krijg je... Ja, je lichaam neemt over en, en gaat met je op hol. <lacht> dat is een heel merkwaardige ervaring. Wat is de staccato Oh, <lacht> Ja, dat is een wat oudere analyse van mij. Dat is een term uit de muziek. Hè? Je hebt legato en staccato. Legato, dat bind je de toon aan elkaar. Dat klinkt, doe even. Dat, do do ja, nou, dat klinkt dus vloeiend, hè? melodie. Mm. En, maar staccato, dat is op slagwerk bijna. hè dat, en dat staccato. En mijn stelling was dat we dus in onze moderne cultuur... door de modernisering, dat we eigenlijk van een legato veel, steeds meer naar een staccato zijn gegaan. Tijdstukken. Onze zinnen bijvoorbeeld. Heel interessant. Lange zinnen mag je niet meer formuleren. Is dat zo? Ja, dat, zo. Dat, dat, dat, dat wordt ook de redacteur onmiddellijk uitgehaald. Ook in de kranten zijn allemaal hele korte zinnen. Vaak ook zinnen zonder werkwoord. Dat, is, dat was Vroeger was dat, was dat echt. Dat deed je niet. Hè? En de, ben jij in staat om korte zinnen, zinnen te praten? Ja, ja, ja we schrijven wel. Ik heb het wel geleerd. Mijn dissertatie is niet om te lezen, vind <laughs> nou ja, ja, je. Van de... Weet je wat interessant? Bijzinnen. Bijzinnen. Weet je hoe we daar van afkomen? Door het voegwoord en. en heeft daar zo'n last van. Ik uh, dacht laatst van niet en van van. Huh. Ik dacht laatst van en dan krijg je twee hoofdzinnen gekoppeld door van. Ja ja. En dat, dat, dat, dat wordt enorm veel gedaan. Dat zijn dus twee zinnetjes. Hè, twee hoofdzinnetjes die met van elkaar. En dat, is dus, dat wordt niet aan elkaar gekoppeld in een bijzin. Nee. Nou, dat is staccato. Je ziet dat in de taal gebeuren, maar je ziet het ook in het gedrag van mensen gebeuren. Maar die staccato, dat, dat zie je dus in hoe ze praten. Ja. Ook ja. in hun aandacht? Ja, ja, dat is ook. Ook de korte termijn aandacht. Het, ook ook eh, daarmee verbonden natuurlijk het historische besef neemt af. En je mag, daar heb ik nog veel, veel als je dus op een goed moment... Ja, nou, we gaan niet over populisme praten, hoop ik. Maar als je dus nou ja, populisme, als je dan een vergelijking maakt met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd in de jaren 30 en 40. als je daar vergelijkt Nou, nee, dat mag absoluut niet. Nee, dan maar dan man, dan niet. is komen a-historisch. Ja, historisch, maar, jij heb, -historisch je, jij, hier en nu. Jij bent degene die, uh, die, uh, die, uh, die op een gegeven moment zei... de PVV is, is, uh, zit, het behoort tot dezelfde familiegroep... Ja, familiegelijkenis. Familiegelijkenis als, als, NSB. als de NSB. Ja, waar stond de B? ook alweer voor voor NSB. Het ja. is geen partij. Dat was een beweging. Ja. Onder leiding van de leider. Nou, het PVV ook is geen partij. Het heet wel partij, maar ja. het is geen partij. Nee. Nou, dat, dat, dat, dat is een familiegelijkenis. Die, familiegelijkenis. Ja. Maar in de staccato-maatschappij... samenleving, wordt dat... De PVV is de NSB. Ja, Oké, okay, daar moet je ontzettend mee oppassen. Dus Zeideveld, ja, ja. voormalig ja, CDA-ideoloog, ja, heeft gezegd: ja, nee, CDA. Dat, dat heb ik de, ja, het schijnt dat in het internet er vreselijke dingen over gezegd zijn. <laughs> ik ga niet in de... de nee, nee, nee. nee, de nee, nee. Maar, nee maar, is, maar goed, dat is de, welke humor hoort er bij die staccato samenleving ja, Nou, dat heb ik dus. Uh, dat vind ik interessant. Uh, de moderne cabaret. Uh, de, de moderne cabaretiers, dat, is, dat gaat razendsnel razendsnel. De ene grap naar de andere. Joep van het Hek bijvoorbeeld. Doodvermoeiend. Althans, voor mijn generatie. De jongeren kunnen dat, die kunnen dat nog wel behappen. Maar dat gaat razendsnel. Uh, ja, jij bent nog van Toon Hermans natuurlijk. Ja, hè? Ja, zei nou, van, uh, ik, hij is even mijn ja, fiets aan het halen. Ja, uh, nee, wat was ja, het ook alweer? Ja, ja. Zijn ja, uh, jas halen of zo. Een jas, ja. En dan tien ja, minuten over het nou, blijven. Tien minuten. Ik, nou. heb, ik heb het getimed. Maar dat duurt eindeloos. Dat <laughs> deed hij niks. Ja. ja, maar dat is, dat is wel uitzonderlijk. Was ook toen uitzonderlijk. Nee, ik denk meer aan de conferences van, van Wim Kan. En dat, dat ja, het zijn hele verhalen en zo, maar dat. Uh, met, met constant grappen erin. Maar, uh, maar dat hoort bij die staccato samenleving die staccato-salen gaat, gaat, gaat echt. Dat is echt het postmoderne, snelle. Uh, wat ook zijn voordelen heeft. Uh. Nu hadden we het over normen en waarden. Ik, ja. Dat zijn ook woorden waar ik op een gegeven moment kun je ze ook niet meer horen, maar... Ja, maar het is wel belangrijk natuurlijk. Want waarde is iets waar, waar, waar we ons voor inzetten... wat we heel erg belangrijk is. Soms zelfs... We zijn het een beetje vergeten, maar vrijheid is een waarde geweest... Die waar mensen hun leven voor gaan. Ja, precies. Dat is dus enorm belangrijk. Je gaat me en nu gewoon een... gelijk kapitelen heel ja, goed. Ja, ja, dat is enorm. En normen. Een, een norme, dat is, kijk, vrij, een waarde is iets wat we heel belangrijk vinden... Ja. en dan binden we daar regels aan. Dat zijn de normen die uh -huh. aan, aan waarde gebonden zijn. Dus ik zeg nooit normen en waarde als waarde en normen. Dat is een afspiegeling van de waarde. Ja. En nou, dat is interessant van de humor, dat, daar, daar wordt een spel mee gespeeld. Ja. Daar, maar, daar ga je mee spelen. Precies, want daar, daar heb je het ook de hele tijd over gehad. Het spelen met die, ja. met, met, met die ja. dingen. Maar wat, wat, wat voor tijd leven we nu als je het over waarden en normen nou, hebt? Dat is dus een interessant punt. Dat je een postmodernisme, dus als een ideologie, niet dat een postmoderniteit is een fenomeen. Hè, dat laat moderne samenleving. Maar het postmodernisme als filosofie. Daar, uh, wat betekent dat? Dat, nou, dat is dus een filosofie waar eigenlijk alles moet kunnen. Anything goes. Ja. Alles moet kunnen. En dus vaste waarden en normen hebben we niet meer. En dat is maar mooi ook. He, dus uh, jouw waarden zijn mijn waarden. Uh, mijn waarden niet. Mijn waarden zijn jouw waarden. Nou, zo so wat. We agree to disagree. En uh, het moet allemaal kunnen. En dan, dan krijg je dus een, een uh, merkwaardige cultuur. die met die staccato natuurlijk ook heel goed samengaat. Dat je dus, dus uh, uh, zeg maar heel staccato leeft en, en vaak je waarden ook helemaal verandert. En, uh, of op een zet. En dat is, een, uh, ja, dat is niet goed voor de humor. En ik heb wel eens een stelling Waarom is dat niet goed voor de humor? Omdat humor wil spelen met vaststaande waarden en normen. En als die er niet meer zijn, dan is alles leuk, alles lollig. Ah, ja. Is dat ook de reden, denk je, waarom we zeggen voortdurend leuk zeggen? Ja, ja dat, is, dat is toch het adjectief nu. Alles ja. is leuk. Is alles, ja. ja, als je een boek geschreven hebt, is een leuk boekje. <laughs> <laughs> Dit is een heel leuk boekje. <laughs> nee, maar het is interessant. Dat je dus, uh, dan, wordt, dan wordt eigenlijk alles leuk. Dat, dat, dat vinden we dan ook. Maar het gekke is dat je dan... Uh, zeg maar het creatief spelen met waarden en normen... Spelen, moppen maken, moppen enzovoort... dat komt heel, veel minder voor. En daar koop je dus een kaartje. En dan ga je in het theater naar een cabaretier. En er zijn nu honderden cabaretiers. Daar is ook een opleiding voor... Waarom zijn er zoveel? Ja, dat, dat, er is een markt. Nederland is een enorm cabaretland. Ja, ja er is ook een markt voor. Dus het gekke is dat, dat daar buiten is alles is leuk. Maar jij zegt op het moment, op het moment dat, die, dat, dat die normen en waarden... anything goes, alles mag, alles kan... dan wordt alles leuk. Ja, dan en, krijg je dus ook, maar dan krijg je, dus ook, krijg je dan ook een inflatie ja, aan grap. Ja, dat dus, heb ik ook. Humorinflatie. En dan heb je dus mensen nodig, professionals die er een beroep van maken om toch nog weer geestig te zijn. En dan, zei, dan krijg je dus ook, ook performances, uh, hoe heet het, optredens... Uh, die eigenlijk meer toneelstukken zijn... dan dat het echt, echt cabareteske cabaret uh -huh. humor is. Ja, maar vind jij nou ook bijvoorbeeld dat... Uh, dat, dat... Nou, je schrijft ergens over... Dat doet er in dit, in dit verband misschien ook wel interessant. Je schrijft ergens over die meisjes van Halal. Die, die, uh. die, dat, dat kent iedereen wel, die confrontatie met ja, Hans theo Ja, ja. ongelooflijk, oh, ja. Wat vond je daarvan? Wat gebeurt daar? Hij, hij wordt ondervraagd door hen. En het gaat ook over het. Hè? Nou, ik moet zeggen: als, als, als kijker vond ik het geweldig. Zoals hij het deed maar Even het analyserend achteraf. Was die het meisje, buitengewond... Je moet even beschrijven: ja, die momenten... meisjes die van, van Halal, dat zijn dus uh, islamitische meiden, en die maken grappen over onze anti-islam anti optredens en ja. zo. En, en dat doen ze heel geestig, dat moet, moet je zeggen. Dat, is dus, uh... dat deden ze, want ik zie ze. Nee, dus ze zijn, zijn weg. Ja. Dat is heel, heel jammer, maar dat deden ze dus. En toen wilden ze een programma hebben, uh, ze hadden een programma waar ze dan iemand op de pijnbank legden. En dat was dan een, bak en een bank en met rubber, uh, ja, met de op, en zo, Maar daar lag, lag je dan op. En toen hebben ze Tewe erop gelegd. Tewe moest daar. Nou, en dat was op zichzelf. Toen wilden ze een serieus gesprek hebben over Tewe... die een paar anti-islamitische antis, uh, nee. grappen ja. had gemaakt. Dat nou, wilden ze hem pakken. Dat ze hem echt, echt uh, aanpakken. En dat was natuurlijk totaal verkeerd. Want dan legt leg Tewe, tewe op, de, op die bank neer. En hij steelt de show en dat heeft hij dus gedaan. Hij maakte constant grappen en grollen. En daar konden ze absoluut niet tegenop. Uh -huh. nee, dus dat is, dat is heel, heel moeilijk. Als je dus een, een... Maar denk jij ook bij al die grappen en grollen... van dit zijn er nu zoveel in, die, in, in dat staccato-tempo. Zoveel dat ze uiteindelijk ook allemaal niks meer betekenen. Nee, op dat alles... mee, nee, want, nee en dat, dat heb je ook bij mensen. Die, die hebben dan zo'n avond Joep van het Hek gehad. En de volgende dag kunnen ze eigenlijk niet meer vertellen... wat hij het nou allemaal voor gehad heeft. Dat, dat, dat dendert door je heen dan ga je weer naar de volgende. Dus het beklijft niet. Uh -huh. Het beklijft niet. Daar heeft humor altijd last van. Hoor. Dus, uh, ik heb al heel vroeg... Uh, Freek de Jonge en, en Bram Vermeulen... Freek en Bram toen uh, bekritiseerd. Die wilden dus een, een, een maatschappijkritisch cabaret hebben. En die dachten echt maatschappelijke structuren... van de kapitalistische samenleving te kunnen bekritiseren... en daardoor te veranderen. Het was mijn stelling Zit nou... A... Je bereikt alleen maar de mensen die toch al met je eens zijn. En die, die willen hun voordelen nog eens een keer uh, uh, op de planken zien en horen. En dan lachen ze. Iemand, mensen zijn geen masochisten. Iemand die totaal niet met jullie politieke opvatting eens. Dus is een VVD'er gaat niet in je zaal zitten. Nee, dus, dat, dus je dat zit alleen maar voor, je, voor eigen, je eigen parochie te praten. Ja, en ten tweede, als het op het moment dat het lachen verstorven is... is men alweer vergeten waar je het over hebt. Dus het heeft helemaal geen... Dat, dat, dat idee om via humor... Uh, maatschappelijke structuur en politieke structuur te veranderen... Dat moet je opgeven. Maar denk je dat het ook weer... Dat het ook weer voor, want die, die staccato-samenleving, waarin alles gewoon razendsnel gaat... Ja. korter moet, korter ja. moet, ja. Uh, ja. zinnen worden korter... Ja. Uh, je maakt ze met van maak je ze korter. Ja. Ko gaat dat ook weer kenteren, denk je? Gaat het ook veranderen? Dat weet ik niet. Nee, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Nee, ik denk, Voorlopig zitten we er wel mee... En ja, het heeft ook wel iets, iets energieks. Ik bedoel, enerverend. Het heeft ook wel iets enerverends. Wat uh -huh. ik ook zo fascinerend vind. Multitasking heet dat. Hè? Dus dat, dat, dat ze met ja. die, die blackberries... Ja, dus, dat, dat, dat, wij hebben, mijn vrouw en ik hebben nu heel ouderwijs verboden... dat onze kinderen aan tafel nog met die dingen gaan zitten. <laughs> met elkaar te praten. En ze doen gewoon het gesprek mee. Intussen is het sms'en en zo. Dat is niet te geloven. Ja, en tijdens colleges ook. Dat doe bij kinderen ook. Ja, maar maar ja. die zitten dan ook. En dat, dat, dat, dat, kunnen dat, ik ja. ga dat nog snappen. Ja. En Jij bent het te oud voor binnen, ja, ja, ja, ja, want ze ja. zitten dan gewoon te praten. Ja, ja. ja, ja, ja. Snap je? Ja. Ja, dat is met, die, met die apparaten. Ja. Ik wil je nog één ding vragen. Lachen en gezondheid. Ja. Hè, een dag ja. niet gelachen is een dag niet geleefd, roepen ze dan. En dat, ja, het ook dat is ook gezond. Maar is er een relatie? Mm. Ja, heel vroeger in de middeleeuwen dachten ze al... Dat er, dat er een relatie was, dus met zware diners. Hè, ze vragen wat af en ze zopen van... van wat heb ik jou daar tijdens die grote diners aan het hof en zo. En dan moesten tussen de gerechten door moesten narren optreden. Want het idee was, als je lacht... dan wordt de spijsvertering <lacht> wordt opgewekt. En dan kun je weer meer eten. En dat was het idee van die spijsvertering. Toen heeft een medicus, ik, heb, ik noem hem ook een naam niet meer... maar die heeft, die heeft het onderzocht. Dat ze inderdaad de lever gaat meer functioneren als je lacht... Dat schudt dat. Uh -huh. En dat, uh, dat schijnt inderdaad goed te zijn voor de spijsvertering en voor de, voor de gezondheid. Is het. En dan, dat is dan puur fysiologisch, maar psychisch zal het ook wel gezond zijn om, om, om het nodige humor te beleven en te lachen. Dat zal psychisch ook wel gezond zijn, maar nou, ik ben geen psycholoog, maar dat kan ik me wel voorstellen. Een... Maar er is ook het doodlachen. Ja, ik zit er net aan te denken. Ik, lach ik me heb ook dood. doodgelachen, ja. maar ja. het schijnt een paar keer echt gebeurd te zijn. Ja, ja dat noem ik in mijn boek. Uh, maar ja, weet je niet of maar, dat die toch een het... hersenbloeding was. Noem eens ja, één voorbeeld. Nou, ervan, was, van Een ja, vrouw die, die maakte bekend dat haar man... Uh, tijdens een uh, uitzending van uh, uh, Monty Python... Uh, die Engelse groep... Ja. En uh, die dan de krankzinnigste grappen uithalen. En die man die heeft zo verschrikkelijk gelachen. En het programma af was, was hij onmiddellijk dood. Hij <lacht> is doodgelachen. En toen heeft die mevrouw hen een brief geschreven om te bedanken. Dat ja, hij zo'n zo mooie dood had. Ze <lacht> zou ook wel blij zijn geweest als hij ja. van hem af was. Maar... Ja, of, of, <lacht> of, pas op. Of, John Cleese, een ja. van de ja. mannen van Monty ja. Python, heeft ja. het hele verhaal bedacht. Bedacht. Zo van, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, dat doe ik het ook zo ja. van. En dan ja. ga ik, dit, dit was ja. balken en Ja. ja. ja. Dat, dat zou ook kunnen. Ja, ja, ja, nee, dat heeft hij. Dat heeft hij ook wel gedaan. Hij heeft een mop. <laughs> In, dat was de deadliest joke en dat was dan in de Tweede Wereldoorlog ja. speelden dan in de Tweede Wereldoorlog dat ze met elkaar moppen maakten Duitse moppen waarbij de Duitsers zo verschrikkelijk moesten lachen dat ze doodvielen en toen konden ze hun stellingen innemen de <lacht> Britten en, to, en toen hebben ze na de oorlog is er dan een, een conferentie geweest dat, uh, dat dus uh, bepaalde wapens moesten verboden worden maar ook de deadliest joke dat, uh, de dodelijke grap mocht ook niet meer voorkomen dat is dan, dat is dan John Cleese natuurlijk. Ik sprak met uh, Anton Zeideveld in Brands met Boeken over waarom wij lachen. Over de grap, de spot en de oorsprong van humor. Dadelijk, na acht uur, twee dingen met Ellis de Bruin, Waarin trambestuurder Henk Zoutberg uh, komt en hij schreef een boek over zijn ervaringen en irritaties op de tram. Hij praat met Ellis over de stakingen deze week in het openbaar vervoer. En de vrouwen van FC Twente zijn gisteren al landskampioen geworden. Nu de mannen nog. Twentespits, Anouk Dekker is de gast. Dan heb ik nog een halve minuut om uh, iets over een tram te vertellen. En dat komt vast niet in dat tramboek voor dat uh, Henk Zoutberg heeft geschreven. Ook een soort grap, dat is namelijk op de Amsterdamse tram... komt op een ochtend een blinde trambestuurder de tram binnen... die bomvol zit... Hij heeft een blinde geleiderstok bij zich. Zijn collega dirigeert hem naar de uh, bestuurdersstoel en zegt... nee, nee, niet op die mevrouw gaan zitten. Je moet hier zitten en dan dadelijk gewoon wegrijden. Nee, dat is, nee daar moet je ook niet aankomen. Ze kijken achterom en je raadt het al, de hele tram leeg. En blind was hij ook al niet.